Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer rond de stad Groningen is platgelegd omdat een man bij het station op een bouwkraan is geklommen. Waarom hij dat heeft gedaan weten we niet. Ook het gebied rond het station is afgezet. De politie heeft het over een gevaarlijke situatie en probeert de man in veiligheid te brengen. De Belgische stad Sint-Truiden heeft een meldpunt geopend waar mensen schade kunnen melden die ze hebben na de illegale reef daar dit weekend. Duizenden mensen kwamen feesten op een militair terrein en dat zorgde voor een hoop overlast. Zo vertrapte feestgangers het bietenveld van deze boer. Daar kun je niks mee van maken. Hè. Dat is aangetrapt. En ik weet niet of je er nog iets wat we van kunnen krijgen, maar ja... De Belgische politie heeft zeven Nederlanders opgepakt die het feest zouden hebben georganiseerd. Duitsers kunnen vanaf vandaag een stuk goedkoper met de trein. Met een nieuw soort kaartje kunnen ze voor 49 euro per maand onbeperkt met de regionale treinen mee. De kaartjes zijn het vervolg op het 9 euro kaartje van afgelopen zomer. Dat was zo'n succes dat de overheid graag wil blijven stimuleren dat mensen de trein pakken in plaats van de auto. En bij een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk worden ze gek van meeuwen. Ze hebben een vacature online gezet voor een meeuwenverjager. Die moet, verkleed als arend, door de dierentuin lopen. De persoon die we voorlopen moet vol leven zijn. Effervescent. Great interacting with visitors, our visitors. But most of all, they've got to be a great Ja, je moet goed met je vleugels kunnen wapperen. En uh, de bezoekers, uh, daar moet je ook mee om kunnen gaan. Want die willen continu met je op de foto. Het weer, langzaam koelt het af, eventuele buien trekken weer weg. Morgen begint bewolkt, maar later is er ook zon. En het wordt fris met zo'n 11 graden.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 Ah, welkom terug bij alweer het tweede uur van de 18e History of Heavy Metal special... die ik sinds begin dit jaar ben gestart. Vanavond volledig in het teken van de Zweedse death metal scene. Fijn dat je nog steeds luistert. En voor degene die net afstemmen, welkom. Dit tweede uur kunnen jullie genieten van heerlijke oldschool death metal klassiekers. Helaas naderen we alweer bijna het einde van deze serie specials... met hierna nog drie delen te gaan. Maar volgende week heb ik tussendoor eerst nog de mannen van LG te gast. Die komen vertellen over hun reunie na 25 jaar. We hoorden als uuropener het Zweedse God Macabre met Into Nowhere. De band heeft misschien niet dezelfde impact gehad... als Nihilist, Dismember of In Flames... maar God Macabre heeft een glorieuze bijdrage geleverd... aan de evolutie van de Zweedse death metal. In feite was de band een van de eerste death metal bands in Zweden. Oorspronkelijk bekend als Macabre Ant. Met een geluid dat de verwachte buzzsaw-brutaliteit... combineerde met een rijke en verontrustende zweem van melancholie. Het enige album van God Macabre... ...kwam volledig gevormd uit in 1993... En hoewel ze er nooit in slaagden een vervolg op te nemen... getuigt het van de kwaliteit van dit obscure juweeltje... dat we er al die jaren later nog steeds over praten. Het bewind van God Macabre mag dan kort zijn geweest. Het was beslist zoet en de occulte horrorsfeer van de Winterlong verrijkt meer met een diversiteit die vaak ontbreekt in death metal. Betekent dit dat dit ingewikkelde, gevarieerde, complexe en gedurfde album... zijn allure behoudt. Kenners van death metal weten precies hoe goed dit unieke album werkelijk is terwijl de niet ingewijden een welkome verrassing te wachten staat. De section ontstond tijdens de explosie van anders, andere zogenaamde satanische black metal bands uit Scandinavië begin jaren 90. De sections romantische, symfonische en zeer donkere spirituele black metal... was altijd geobsedeerd door kwaad, duisternis en filosofische satanische thema's. De muziek was extreem en agressief, maar ook oeroud en klassiek georchestreerd... met zware echo's van drums en beklijvende melodieën die door de duisternis verborgen waren... De eerste twee albums The Somberlane en Storm of the Light's Bane worden vaak genoemd als onberispelijke baanbrekende platen in de black metal scene en het algehele metalgeleid van Gothenburg. De section gitarist, songwriter en zanger Jon Nottwight was een uiterlijk satanist die openlijk beweerde in duistere krachten te geloven en deze te aanbidden. In 1997 werd Noordwijk en verschillende andere personen gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld voor het doodslaan van een homoseksuele man. Na zijn vrijlating uit de gevangenis meer dan tien jaar later voor de misdaad, probeerde hij de section in 2004 een nieuw leven in te blazen met een nieuw album en een nieuwe line-up. Maar uiteindelijk maakte hij in 2006 een einde aan zijn leven in een satanisch ritueel, volgens de autoriteiten die zijn lichaam hadden onderzocht. Dit betekende definitief het einde voor de band. En van dit debuut, de somberleen, horen jullie de geweldige titeltrek. de steunpilaren van de Melo Death Mafia in Göteborg... In Flames met Behind Space. De band opgericht in 1990 is snel geëvolueerd... tot een van de meest invloedrijke bands van de jaren 90... via klassieke studio-inspanningen zoals Colony en Clayman. Je hoeft alleen maar naar een metalcore album te luisteren... om de invloed van het kenmerkende geluid van de band te horen. Maar naast hun status als pioniers... heeft In Flames ook een enorme hoeveelheid geweldige platen uitgebracht... Terwijl ze een collectief enthousiasme voor evolutie ten toon spreiden, dat ze drijven. en zijn al bijna drie decennia lang re zeer relevant binnen de scene. nu lijken ze terug te keren naar hun roots op hun dit jaar uitgebrachte album Forgone. Maar ook al deden ze dat niet, zouden ze duidelijk nog steeds gelden. als een van de meest geliefde metal-instellingen van Zweden. De naam Vomitory is een begrip voor degene in de Zweedse metal underground scene. Vooral omdat de band besloot vast te houden aan hun oorspronkelijke death metal stijl... toen de tweede golf van Zweedse uh, death metal, Mellow Death, opkwam... en brachten in november 1996 hun debuutalbum Raped In Their Own Blood uit. Dat met veel respect werd ontvangen binnen de underground scene... En kreeg veel fans die tot op de dag van vandaag trouw zijn gebleven aan Vomitory. Sinds hun oprichting in 1989 heeft de band van 1996 tot 2011 acht niet-aflatende albums uitgebracht. Waarmee ze hun status als één prominente kracht in het genre veiligstelden. Hoewel ze in 2013 uit elkaar gingen, was hun pauze kort. Aangezien ze in 2019 weer bijeenkwamen ter ere van hun 30ste verjaardag. Nu, 12 jaar na hun Opus Mortis 8, onthult Vomitory hun nieuwste volledige opus. Het huiveringwekkende All Heads Are Gonna Roll met de opvallende albumhoes van Janis Nakos. Maar van eerder genoemd debuut draai ik het brute Dark Grey Epoch. Hey. Everywhere, in the I'm gonna be, and they're gonna die. I'm gonna die, I'm gonna be, I'm gonna die, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm I'm I'm En dat was Arch Enemy met Bury Me an Angel van het eerste album Black Earth uit 1996. Wat niets minder dan een Zweedse death metal meesterwerk is. Het grote voordeel van dit album is de krachtige en emotionele zang van Liva. Die een werkelijk uniek optreden geeft. Het album ge begint groots met Bury Me an Angel. Een nummer dat met succes de sfeer van het album neerzet als zowel verwoestend als melodieus. Hoewel de band tegenwoordig een Amerikaan en een Canadees bevat... heeft de band van oorsprong zijn wortels in Scandinavië. En begonnen ze ooit als supergroep met leden van Carcass, Carnage en Spiritual Baggers. Het was echter in het midden van de jaren negentig dat de band zich op de kaart plaatste... met toenmalige frontvrouw Angela Gossow... die een van de meest angstangjagende stemmen in de metal van de jaren 2000 had. En huidige zangeres Alissa White Gluz, zet die krachtige traditie voort. Oorspronkelijk begonnen ze onder de naam Scam en veranderden deze Zweedse iconen aan opgericht in 1992, uiteindelijk hun naam in wat de elfen in JR Tolkien's boeken Mount Doom noemen. De onbetwiste keizers van de viking metal hebben de erfenis van hun middeleeuwse voorouders voortgezet. Zij het via riffs en dubbele kicks in plaats van plundering en doelloos slachten. Amon Marth zou dankzij hun teksten en video's kunnen worden beschouwd... als de meest viking van de viking metal bands. Maar de band wordt liever gewoon metal genoemd. Met de serieus lage stem van Johan Hek... Het strak gestructureerde spel van de band en video's die mini-filmpjes zijn... slaagt het quintet erin om zowel opwindend en leuk als zwaar en extreem te zijn. Amon Mart maakte in 1998 een zeer positieve eerste indruk... met hun debuutalbum One Scent from the Golden Hall... waarin melodieuze death en black metal samensmolten met viking-thema's toen dit nog iets nieuws was. De band is door de jaren heen geëvolueerd... en heeft dit soort death metal grotendeels achter zich gelaten. Maar de meedogenloze aanval die One Cent from the Golden Hall aflevert... valt niet te ontkennen. Luister en huiver met albumopener Ride for Vengeance... waarin een man wraak neemt op de christenen... die zijn zoon levens, uh, leven hebben ontnomen. Op de Vikingen van Amonomart draaid ik het uit Helsingborg. Afkomstige soilwork. Wacht even. Hoor. Ik ga even de pauze. Door jullie zo? net even te snel, maar nu dus wel Aansluitend op de vikingen van Mono Dan draaide ik het uit Helsingborg afkomstige Soilwork met de titeltrack van hun debuutalbum Still Bath Suicide uit 1998. De band werd eind 1995 opgericht onder de naam Inferior Breed en veranderde dit in 1996 naar hun huidige naam en gaven in 1997 een aantal demo's uit. Hun unieke geluid is een samensmelting van het klassieke Göteborg metalgeluid met power groove rifts. Van Britse en Europese metal uit de late jaren 70 en vroege jaren 80. Hun meer recente werk heeft meer zang en lichtere melodieën dan hun eerdere werk. Evenals een meer gepolijste productie die de kracht van de drums naar voren brengt. In 2005 begon de band klein commercieel succes te behalen in de Verenigde Staten. Met het zesde album Stabbing the Drama. Dat respectievelijk de nummer 12 en 21 positie in de hitlijsten van Billboard Heatseeker en Independent behaalde. Ze speelden in 2005 op Osvest samen met de melodieuze death metal band in Flames. De tweede death metal supergroep van vanavond... het uit Stockholm afkomstige Bloodbath... vernoemd naar een nummer van de band Cancer... is opmerkelijk vanwege de opname van Catatonia en leden. En in hun recente jaren het verwelkomen van Nick Holmes van de Britse doemlegende Paradise Lost om mee te doen met de brutaliteit. Opgericht in 1998 met een wederzijdse fascinatie voor horror en de gloriedagen van death metal van klassieke bands als Entombed, Morbid Angel, Cancer en Autopsy... is Bloodbath een toonaangevend licht gebleven van de extreme metal sinds hun EP Breeding Death in 2000 werd uitgebracht. Wat twee jaar later gevolgd werd door hun eerste langspeler Resurrection Through Carnage. Ze zijn al meer dan twintig jaar een formidabele kracht... wat de laatste jaren versterkt werd door hun opus Grand Morbid Funeral uit 2014. Het nog zwarthartiger The Arrow of Satan is Drawn in 2018. En het vorig jaar verschenen zesde album Survival of the Sickest. Ik draai van het debuutalbum het vette Ways to the Grave dat het album opent. Voordat Tobias Forge, de meest onwaarschijnlijke superster van de arena-rock werd... als Papa Emeritus 1 tot en met 4 en Kardinaal Kopia met zijn band Ghost... maakte hij smerige, bedorven en ronduit weerzingbekkende death metal... als Mary Gore in Repugnant, die ik net draaide met Hungry of the Damned... van hun eerste en enige album Epitome of Darkness. Dat werd opgenomen in 2002, maar pas in 2006 het daglicht zou zien... Hoewel de band op dat moment uit elkaar ging, heb ik bijna het gevoel dat dit een te goede was. De jaren 2000 waren over het algemeen geen goede tijd voor death metal. Bands plaatste brutaliteit boven originaliteit, wat resulteerde in een eindeloze oogst aan Cannibal Corpse klonen. Repugnant daarentegen combineerde de rottende woede van hun Zweedse voorouders met de dreunende waanzin van pioniers uit de jaren 80 als Slayer en Possessed. Als de 16-jarige meisjes in de buitenwijken van Amerika ooit moe worden van Ghost... heeft Tobias vorige, tenminste zijn oude band, om, terug op, eh, om op terug te vallen. De band wordt tevens genoemd als een van de eerste revivalists... van de Zweedse death metal beweging, samen met Kamos en Death Breath. En dan heb ik het natuurlijk over Death Breath. Wat het geesteskind is van Nikke Andersson, voormalig drummer van Entombed En later gitarist en zanger van de Helicopters. Terwijl de Helicopters een sleazy, trash-and-roll-achtig geluid bieden... beïnvloed door onder andere Kiss grijpt Death Breath terug naar het vroege Zweedse death metal geluid... die de overhand had voor de aanval van Amerikaanse death metal bands uit Florida... In de vroege jaren 90. Het eerste Death Breath album, Stinking Up the Night, werd eind 2006 uitgebracht en bevatte onder andere Scott Carlson, bekend van Repulsion, als gastvokalen. Daarvan horen jullie nu de albumopener, vernoemd naar de band, in dit laatste blokje muziek. ZFM Sandvoort. En tot slot hoorden jullie entrails met Crawling Death. De band komt uit het kleine Zweedse dorpje Linneriet En begon in 1990 tijdens de eerste golf van de Zweedse death metal. Maar hun platengeschiedenis begint in 2010 met Tales from the Morgue en The Tomb Awaits waarbij de beroemde Zweedse sound wordt benadrukt... en aandacht trekken van de fans over de hele wereld. Het begon allemaal nadat Jimmy Lundqvist en Fredde... een tijd in verschillende metalbands hadden doorgebracht... en een death metal band besloten op te richten, genaamd Entrails. Kort da daarna voegden Tobbe en Billy zich bij de band... en begonnen ze als gekken te repeteren in een omgebouwde houtschuur. Hun belangrijkste idee was om de scene te volgen die de Stockholm rond die tijd aan het licht bracht met bands als Dismember, Entombed, Grave... en nog veel meer van die het briljante Zweedse death metal geluid... uit de Sunlight Studio van T. Skogsberg versterkte. En met deze Zweedse moderne old school death metal band... eindigen we alweer de 18e aflevering van deze History of Heavy Metal special. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de muziek. Het was mij een waar genoegen jullie favoriete muziek te draaien. Volgende week onderbreek ik mijn specials even... voor een ander speciale metalavond. Want dan heb ik twee gasten live in de uitzending. Namelijk niemand minder dan zanger Ian Perry... en drummer Dirk Bruinenberg... van de Nederlandse progressieve power metal band LG. Zij komen mij alles vertellen... over hun begin april aangekondigde reunie van de band... na 25 jaar stilte. Zorg er dus bij dat je erbij bent. Ik heb er nu al ontzettend veel zin in. Bedankt voor het luisteren en een fijne... De avond gewenst en voor straks wel te rusten en hopelijk tot volgende week. Doeg. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met play It Loud.